Vermoedelijk worden op zijn vroegst komende woensdag op een vervolgtop knopen doorgehakt. Niet alleen Griekenland verkeert in nood, ook landen als Italië, Spanje, Portugal en Ierland kampen met grote problemen. Gevreesd wordt dat de crisis onbeheersbaar wordt als de regeringsleiders niet met overtuigende maatregelen komen. In Tunesië worden voor het eerst verkiezingen gehouden negen maanden na het afzetten van president Ben Ali... De Tunesiërs kiezen een constitutionele vergadering. Die stelt een nieuwe grondwet op en gaat daarna een tijdelijke regering vormen. Pas daarna volgen parlementsverkiezingen. Voor de 217 zetels in de constitutionele vergadering zijn meer dan 10.000 kandidaten. Volgens Peilingen wordt een conservatieve islamitische partij de grootste. De uitslag volgt waarschijnlijk morgen. Ben Ali was 23 jaar aan de macht. Zijn afzetting in januari geldt als het begin van de Arabische lente. Het weer, opnieuw een droge en zonnige dag, het wordt 11 tot 14 graden. En ook morgen volop zon. Dit was het NOS Journaal.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 Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, fijn dat u weer luistert naar OVT. Het nieuws van de afgelopen dagen is uiteraard het einde van Muammar Gaddafi. De al iconische beelden van zijn dood zullen voorgoed de geschiedenis ingaan. Het is niet de eerste keer dat we een dictator kunnen zien doodgaan. Zo is de volledige executie van Saddam Hussein op internet te volgen... en is de terechtstelling in 1989 van Ceausescu gefilmd, uitgezonden en ook op YouTube te vinden. Verder terug in het verleden was er uiteraard nog geen film... maar toch doen de beelden van de afgelopen week misschien nog wel het meeste denken... aan de dood van dictator Benito Mussolini in 1945. Aan de telefoon nu historicus en kenner van het fascisme Wim Berkelaar. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Ja, Wim. De beelden van Gaddafi. De associatie met Mussolini, was er tegelijk toen jij het zag? Ja, uiteraard. Onmiddellijk. Kijk, het idee dat hij daar uh, half naakt was, bebloed... Uh, nou ja, eigenlijk gewoon onteerd, het was gewoon opvallend, ja. Die parallel vond ik wel treffend. Maar ja. van Mussolini zijn daar foto's van dan? Nou, daar zijn zeker foto's van. Er zijn foto's met name dat hij hangt aan een benzinestation. Dat is 29 april 1945. Maar waar we geen echte beelden van hebben, dat is een arrestatie. En die arrestatie die vond twee dagen eerder plaats. Dat is, een, dat, is een, ja, dat is een apart verhaal, moet je je voorstellen. Hij... Uh, is uitonderhandeld uh, met uh, de partizanen. Hij hoopt nog tot een deal te komen... en dan een soort uh, nette, uh, nou ja, niet aftocht te krijgen... maar net, net proces. Dat wordt hem eigenlijk categorisch onthouden. En dan gaat hij in de richting van het Komomeer... en dat is het noorden van Italië, richting Zwitserland. En dan uh, sluit hij zich aan bij een uh, Duitse luitenant... Valmeier genaamd. En die zegt dan, oké, okay, uh, ga met ons mee. Uh, maar vermom je dan als een soort Korporaal, korporaal, niet generaal, want dan valt hij te veel op. Dus dan uh, heeft hij een, een helm en zo'n zo grijze jas aan. Uh, zit hij op de achterbank met een machinegeweer tussen de knieën. En let op, het is regenachtig weer. Uh, hij heeft een zonnebril op. Nou, dan wordt er natuurlijk toch. Uh, dan, worden, dan komen ze uit op een blokkade van partisanen. En uh, dan wordt er in die auto gekeken. En dan valt natuurlijk een van die partisanen op dat hij een zonnebril op heeft. Beetje vreemd met regenachtig, met, met regenachtig weer. En tweede wat opvallend is, overal uh, tussen 22 en 45 hingen natuurlijk portretten van die beroemde kinderbak uh, van uh, Mussolini. Dus hij wordt uh, herkend gewoon? Ja, hij wordt gewoon herkend. En dan wordt hij aangesproken met uh, uh, kameraad. nou hij reageert niet, excellentie reageert hij weer niet. En dan wordt hem droeg gebruld, uh, kameraad Benito Mussolini. En dan, uh, nou ja, dan, dan geeft hij een glimp van herkenning en wordt hij uit die auto gehaald. En dan wordt hij vervoerd uh, richting een klein plaatsje. Messegra, als ik het goed zeg in het Italiaans. Uh, daar uh, wordt hij, uh, is hij, uh, brengt hij de nacht door van 27 op 28 april. Dan wordt hij ochtends vroeg, en zijn minnares Clara Petaki is bij hem... wordt hij ochtends vroeg uh, overvallen, min of meer, door uh, communistische partizanen... die eigenlijk besloten hebben, we moeten van hem af. We moeten die, gewoon die, die, die maken korte metten met hem? Ja. Ja, en dan wordt hij vervoerd en uh, dan wordt hij uit de auto gedropt en dan, uh, dan schiet ze hem dood. Juist, dat is het einde van Mussolini. Ja. En, en is er dan verder iets bekend of hij ook om genade gesmeekt heeft? Was, was het een beetje dood van, van, van een fascist waar je trots op kon zijn? Nee, kijk, weet je, yes. nou nee, het, het zit er dus in. Het is namelijk, euh, zoals dat mooi heet, de dood haalde hem als een dief in de nacht. Kijk, hij had er echt niet op gerekend dat hij, euh, dat hij op dat moment doodgeschoten zou worden. Hij had gedacht, zo werd het ook een beetje voorgehouden, dat hij vervoerd zou worden naar een andere plaats. En die moordenaars wisten al dat hij doodgeschoten zou worden. Dus op, op het laatste moment eigenlijk, euh, beseft hij, als die mitrieus in de aanslag worden gebracht, yes. dat hij doodgeschoten worden. Dan is het de 28e, dan is hij geëxecuteerd. De 29e hangt hij ineens aan een benzinepomp. Kun je even heel kort vertellen, want dan komt hij dus in handen van de massa. Dat is Gaddafi kennelijk bespaard gebleven, maar Benito Mussolini niet. Beschrijf even heel kort hoe erg dat was. Ja, dat, dat is zo gaan Hij wordt vervoerd op een truck. Dat lijkt trouwens wel weer op Gaddafi, natuurlijk. Hè. Die werd ook op zo'n uh, zo wagen geladen, zeg maar. Dat is met hem ook zo. Het lijkt, Het lijkt, het lijkt. En dan wordt hij vervoerd. En onderweg pikken ze allerlei geëxecuteerde fascisten op. Dat zijn er een stuk of 16 bij elkaar. Uh, en die worden allemaal vervoerd richting Milaan. En Milaan is natuurlijk uh, de grote stad in het noorden. Voor de rest was er ook niet zoveel meer, natuurlijk, uh, over van uh, Italië. De rest was al bevrijd, Zuid-Italië, door de Engelsen en Amerikanen. En uh, daar krijgt die massa krijgt, daar, krijgt ineens in de gaten... dit is Mussolini. En ja, dan krijg je die enorme volkswoede, Die keert zijn tegen. Er wordt over hem heen geurineerd. Er wordt tegen zijn gezicht geschopt. En dat kun je nog zien op die foto's. Want die, die foto's van de omgekeerd hangende uh, Mussolini... Hè, dat is natuurlijk ook een vorm van vernedering. Je hangt iemand op, maar je doet het aan zijn benen. Dat is een soort een bewuste vorm van vernedering. En dan hangt Mussolini, Clara Petaki... en nog een paar hooggeplaatste fascisten... Uh, Serbino, minister van uh, Binnenlandse Zaken. Die hangen allemaal uh, omgekeerd uh, aan een benzinestation. En er worden ze nog bespuurd, er worden dingen naar ze gegooid. En dan zie je dat dat hoofd van Mussolini is ook helemaal opgeblazen, opgezwollen. Ja, gewoon, ze hebben gewoon compleet in elkaar geschopt, bij wijze spreek, toen wij ja, spreken. Ja, het, het, het einde van een dictator die ons doet denken aan de dictator van deze week. Wim Berkelaar hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ook het nieuws van deze week waren de aanslagen, de slachtoffers... en als gevolg daarvan oplaaiende oorlog tussen Turkije... en de Koerdische rebellen in het noorden van Irak en Turkije het zoveelste uitzichtloze conflict... met een lange, lange geschiedenis van ellende. We hebben vandaag de Koerdoloog en filosoof Michiel Lezenberg... uitgenodigd om ons zo dadelijk weer een geschiedenisles te geven... over Koerdistan, Turkije en de PKK. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, En onze tweede gast na de column van vandaag van Philip Freericks... is historicus Jacob Turpijn. En met hem gaan we het straks hebben om te praten... over zijn nieuwe boek over de jaren 80. En eigenlijk willen we maar één ding weten... De jaren tachtig van massale demonstraties en ook van het ik-tijdperk zit daar nou. Is dat nou de oorzaak van alle politieke ellende van vandaag de dag? Verder gaan we het na elven ook hebben over de film Habemus Papam met Michel Piccoli. Is het nou verzonnen dat een pauw zegt ik doe die klus liever niet? Of is dat in de geschiedenis eerder ooit gebeurd? Dat gaan we straks uh, vragen aan een deskundige. En ook hebben we het met... Historicus Ben schoenmaker over een nieuw boek over onze inventerie. En dat boek heeft de opmerkelijke en, laten we zeggen, historisch verplichtende, maar niet altijd waargemaakte titel. Ik wijk voor niets. In de documentaire serie het spoor terug tenslotte deel 1 van een tweeluik over het roerige leven van de DDR-hardloopster Ines Geipel. Die uh, een... Met doping verkregen, medaille heeft gekregen en die heeft haar in gewetensnood gebracht. Die heeft ze uiteindelijk teruggegeven en dat werd haar niet in dank afgenomen. Maar voor dat al gaan we even de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs feliciteren. Die werd een paar uur geleden gedurende de Nacht van de Geschiedenis bekendgemaakt. En hij heeft intussen 20.000 euro ontvangen van juryvoorzitter Agnes Jongerius. We bellen met Jaap Scholte, auteur van het winnende boek Kameraad Baron. Um, hij schreef een boek over de verdwijnende wereld van aristocraten in Transylvanië. Die vervolgd werden tijdens het communisme. Over een groep die gedoemd was om te verdwijnen. En die probeerde hun groepsidentiteit te behouden. Een heel persoonlijk boek omdat Jaap scholte in zo'n aristocratische familie trouwde. En een aantal van de mensen kent over wie hij schrijft. Jaap, gefeliciteerd. Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, Jaap Scholten, uh, we waren er gisteravond uh, bij. Je kreeg uh, een staande ovatie, nog net niet, maar een goed beschaafd applaus. Het was zoals vaak in dit soort gelegenheden enorm druk. Dus we hopen dat die nacht van de geschiedenis, ondanks alle bezuinigingen, uh, het uh, blijft. Want zomaar 500 mensen in de zaal voor geschiedenis. En, en uh, dat is natuurlijk toch bijzonder. Maar dat allemaal terzijde. Jaap, uh, inderdaad gefeliciteerd. Uh, was, je, was je verbaasd dat je won? Ja, ik was voorkomen, vo, voorkomen verlast. Want? Ik, had het, uh, nou, ik had het niet gedacht. Ik vind het uh, ja, heel erg bijzonder dat, dat de jury uh, onder uh, voorzitterschap van Agnes uh, Jongeris mij heeft uitgekozen. En mijn boek Kameraad Baron. Uh, omdat het ja, zo'n zo um, ja, niet-Nederlands onderwerp is in, in verre Transylvanië. Uh, en ook een onderwerp dat wat eigenlijk niet bekend is en ook helemaal niet zo... Um, ja, uh... Maar ik je gaat mijn toch mijn niet zeggen dat je hem niet... eigenlijk niet had verdiend? <laughs> of uh, of, of, of, of toch, toch wel? Nee, want je hebt natuurlijk nou, prachtig boek. Dat, dat is niet aan mij. Ja. Nou, ik, kijk, ik, ik heb enorm rondgereisd en, en heel veel mensen gesproken. En dat is denk ik al, al heel bijzonder, want dat was ook mijn grote drijfveer. Ik wilde die verhalen van die mensen verzamelen. Ja, je hebt, je hebt en eindelijk kunnen... Ja, je ja. hebt uiteindelijk een verloren wereld weer tot leven gebracht... en een, een soort ondergangsgeschiedenis die uiteindelijk een soort overlevingsgeschiedenis is... van een, van een, een, een adel tijdens het communistisch bewind en daarna. De, de, de, uh, wat, wat, wat maakt nou dat jouw boek, als je het zelf onder woorden mag brengen... we moeten het allemaal gaan kopen en lezen? En leg ons even uit waarom. Nou, omdat het een verhaal is wat eigenlijk uh, niemand kent. Uh, die die, die tot, tot verdwijnen gedoemde groep... En hoe die overleefde en ik. Uh, het, het, het, is ook het, het gaat natuurlijk het een verhaal over eigenlijk uh, uh, iedereen in, in, in Oost-Europa die vervolgd is. Alleen ik heb deze groep waar ik toegang toe had, uh, daar heb ik over gesproken uh, geschreven. En uh, nou, dat, dat is niet eerder gebeurd. Ja. Dus het is, het is een verhaal dat mensen niet kennen en het is een verhaal van uh, ja, uh, kracht, van mensen die overleven. En dat is, denk ik, indrukwekkend en hoopgevend. Je klinkt een beetje beduust, hebt Scholten. Of ben je net ja, wakker? Ik ben ook is het een, la een, een, een lange nacht uh, geweest? Je wint niet elk jaar een prijs. Nee. Ja. En, nee en ook stevige, stevige tot, concurrenten hebben had je. We heel diep in de nacht champagne gedronken. Heel goed. Ja. Goed. <laughs> We zullen het nog een ja. keer herhalen. De winnaar van de uh, Libris Geschiedenisprijs. Jaap Scholte en kameraad uh, Baron. Blijft er nog een tijdje van genieten, Jaap Scholte. Dankjewel, dat okay. doe ik zeker. Prettige dag. En dan moeten we er nog okay. bij vermelden dat Tijn Sade voor over een jaar geleden... met Jaap Scholt een documentaire maakte over kameraad Baron. En die, kam uh, die documentaire is nu te beluisteren, of zo dadelijk te beluisteren... op de website Geschiedenis24. We gaan door met het nieuws van uh, deze week. Want 10.000 Turkse militairen zijn de afgelopen dagen... de strijd aangegaan tegen militante. Koerden, gesteund door F-16's en helikopters... die vermeende schuilplaatsen bombardeerden... als vergelding voor de terreurdaden van afgelopen dinsdagnacht. Toen zijn er 24 Turkse militairen omgekomen... door uh, aanslagen opgeijzerd door de PKK, de Koerdische rebellenweging. En um, er wordt zelfs gezegd dat een preventieve bezetting... van noord irak door Turkije dichtbij lijkt. Nou hebben correspondenten en deskundigen de afgelopen dagen ons... Uh, ...vaak geprobeerd uit te leggen wat er nou precies aan de hand is... ...waarom die strijd weer is uh, opgeleid. Um, wij willen heel graag geschiedenisles, Michiel Lezenberg. En daarvoor hebben we u uitgenodigd. Uh, want u, u staat bij ons bekend als koerdoloog, terwijl u eigenlijk filosoof bent. Ja, het is uh, een soort uit de hand gelopen vakantieromans. Ik ben heel vaak in die regio geweest en er steeds weer teruggekeerd. Ik heb veel vrienden gemaakt... En ben ook steeds meer met de politiek en geschiedenis van de regio betrokken geraakt. Ja, en U was ook lid van de stichting Nederland-Koerdistan. Uh... Ja, dat was in de jaren negentig. Toen waren nog uh, dat soort organisaties... die waren nog uh, gebruikelijker dan ze vandaag de dag zijn. We hadden een poging gedaan, met name na de, de opstand in Noord-Irak in 1991... waar die massale golf vluchtelingen naar Turkije, naar Iran getrokken is. Er is opeens een soort Koerdische vrije zone ontstaan. En er was in die tijd onder de bevolking hier in Nederland... ook een hele grote golf van solidariteit met de Koerdische beweging. Specifieker wel in Noord-Irak, moet ik zeggen. Maar um, we hebben geprobeerd om daar politieke aandacht voor te vragen... en ook de humanitaire kanten... Ondersteunen. Ja, die, die, die enorme sympathie, sympathie voor de Koerden die er toen was, die, die is er niet meer. Uh... Nee, die, die was ook toen al wat selectief. Want in de tijd dat je de, de Iraakse Koerden, die het slachtoffer waren van Saddam moest zijn. Nou, ken de dictator, dat was geen probleem. Maar de Koerden in Turkije, dat was een, een extreem linkse gewelddadige beweging, de PKK. Die tegen een staat streed die naar het scheen modern en seculier en westerse georiënteerd was. Dus er is eigenlijk altijd een soort tweedeling in de verbeelding geweest... en ook in de politieke behandeling. De PKK die werd en wordt nog steeds als een terroristische organisatie... beschouwd en behandeld. Terwijl de Iraakse koerdische partijen, die nu daar ook aan de macht zijn... eigenlijk altijd een soort grote sympathie niet alleen van de bevolking... maar ook van regeringleiders hebben gehad. Het, het is moeilijk om te beslissen waar we de geschiedenis moeten beginnen. Want dat kan al geloof ik bij de deling van het Ottomaanse Rijk... maar. We, hebben het over, we willen het eigenlijk hebben over dit conflict... en de achtergronden daarvan. En dat moeten we zoeken aan het begin van de 20e eeuw. Ja. Nou, Atatürk, vooral de ja. Eerste Wereldoorlog. Het, het, het is in feite gewoon de nasleep van de vorming van de staat Turkije... zoals we die nu kennen. Er is opeens uit een... Een staat waar ook bijvoorbeeld onder Roemenië onderdeel van uitmaakt... de hele Balkan, dus plekken die nou, staten die nou bestaan... Bulgarije, Macedonië, Griekenland enzovoort... die hoorden allemaal bij dit grote Ottomaanse Rijk. Dat viel omstreeks de Eerste Wereldoorlog uit elkaar. Er werd na de Eerste Wereldoorlog door Mustafa Kemal Atatürk... een nieuwe staat gesticht, de Republiek Turkije... op heel strikt nationalistische basis. Dus wie in die staat leefde, was per definitie een Turk... of moest tot Turk worden gemaakt... Het was heel duidelijk ook een soort van beschavingsoffensief, kun je zeggen. De machthebbers dachten: wij moeten deze staat tot een moderne, westers georiënteerde samenleving omvormen. En alles wat naar traditionele ordening riekt, dat moet geëlimineerd worden. Dus stamverbanden werden kapot gemaakt. De medresses, de Koranscholen zijn gesloten. De Soefi-orders zijn verboden. En ook het gebruik van Koerdisch als spreektaal is verboden, omdat het door de machthebbers als achterlijk werd beschouwd. De nieuwe beschaving moest Turk zijn. Dat is ook een nieuwe, nieuw gevormde Turkse beschaving. En, en tot die tijd leefden die Koerden redelijk ja, met elkaar, geloof ik, in, in onmin vaak, maar niet als een groep die uh, uit was op een eigen nationale staat. Nee, maar dat was geen enkele bevolkingsgroep in het Ottomaanse Rijk. Dat is in de loop van de 19e eeuw ontstaan. En toen is opeens nationalisme een hele felle ideologie geworden. Met name op de Balkan. Je ziet eerst de Serviërs en de Grieken. Uittreden. en zodra ze de macht krijgen, worden onmiddellijk alle minderheden, met name moslims, het land uitgegooid of vermoord. Dus in de loop van de 19e eeuw ontstond ook bij de moslimvolkeren in het Ottomaanse Rijk, met name Koerden, Turken, Arabieren, een angst voor, noem het, christelijke nationalismen. En de Koerden waren met name bang voor het Armeense nationalisme, wat ook opkwam in die tijd. En ze dachten: als de Armeniërs onafhankelijk worden, dan ondergaan wij Koerden hetzelfde lot als de, de moslims die op de Balkan. En dat was geen. Geen fantasie of zo dus. En in het geval van de Armeniërs heeft dat zoals bekend... tot de omgekeerde reactie geleid. Tot een revirte volkerenmoord in 1915. Maar de Turkse machthebbers zeiden... wij Koerden en Turken zijn broeders, want we zijn moslims. Dus laten we nou die christelijke vijanden van ons... met name de Armeniërs en met name de Grieken te lijf gaan. We bevrijden ons land en dan zijn we allemaal vrij en gelijk. Maar in de praktijk bleek al gauw dat Atatürk een niet helemaal gelijkwaardig gelijkheidsideaal had. De Turken in de staat waren de heersers. En dat zouden ze blijven volgens hem. En, en vanaf... Er zijn verschillende periodes in, in, in die 20e eeuw... waarbij het conflict elke keer weer opnieuw oplaait. Ja, in de jaren 20 en 30 waren er herhaaldelijk opstanden... van het platteland waar met name stamhoofden en religieuze leiders... de wapenen tegen de nieuwe staat opnamen die zijn heel effectief neergeslagen, vaak met hele gewelddadige methoden. Maar je ziet er in Turkije vanaf de jaren 60 een soort van, noem het een beetje civiele, voorzichtige Koerdisch beweging opnieuw opstaat tegen een achtergrond waar alles wat Koerdisch is verboden is. Mm -hmm. Dus het gebruik van Koerdisch op scholen is uitgesloten. Het gebruik van Koerdisch voor boeken en tijdschriften is streng verboden. Zelfs het gebruik van Koerdisch thuis wordt letterlijk de kop ingeslagen... Wanneer bijvoorbeeld van kinderen op school werd ontdekt... dat ze thuis Koerdisch hadden gesproken, kreeg die gewoon slaag. Een totale ontkenning van de Koerdische identiteit... en een vernedering van iedereen die probeert... de Koerdische identiteit uit te drukken. En tegen die achtergrond is in de jaren tachtig... de career van de PKK begonnen... die heel duidelijk het geweld van de staat trotseerde... en openlijk uitdaagde. Dus het ja, was uiteraard een gewelddadige beweging. Ja, precies, want daar dat moet toch even bij stil zijn. Zijn ze nou, want je zei straks... ze zouden terroristisch zijn... Hè? Maar als je ze dan nou moet beoordelen, zijn ze, is de PKK ook, moet je die als terroristisch klassificeren? Ja, terrorisme is natuurlijk een, een term die gebruikt wordt door overheden... om politiek geweld te delegitimeren. Dus in de Turkse ja, okay. staatsmedia wordt altijd gezegd... Ja. de PKK mag alleen als terroristisch worden aangemerkt. Ja. Met als doel even, ja. ze te delegitimeren te ze zeggen dat hun eisen niet legitiem zijn... dat ze niet erkend mogen worden als vertegenwoordiger dat, van de Koerdische ik, Maar als je er van afstand als nuchter uh, mens naar kijkt... Zou je het zelf als terroristisch definiëren... nog buiten de ideologie die de Turkse staat daarbij heeft? Nou ja, het, het probleem is inderdaad terrorisme. Dat is zo'n beladen woord, net zoals volkerenmoord. Je kunt het geweld van de PKK terroristisch noemen... maar hou dan wel in de gaten dat het tegen de achtergrond is ontstaan... van een staat die een stelselmatig staatsterrorisme... tegen de bevolking heeft gehanteerd. Ja, want die, die PKK richt zich voornamelijk... Tegen Turkije, Terwijl we een situatie hebben waarbij er Koerden wonen in Irak, in Iran, in Syrië en in Turkije. Dat, daar, daar is niet een gezamenlijk uh, opgepakt belang van we willen uh, van die hele regio één Koerdistan maken. Uh, en dat, dat vechten we gezamenlijk uit. Ja, dat is een van de kenmerken sinds de vorming van de nieuwe staten Turkije, Irak, Iran en Syrië in de jaren twintig. Zie je dat de Koerdische partijen en de Koerdische bewegingen altijd binnen één land opereren? De droom van één groot verenigd Koerdistan is natuurlijk altijd geweest, maar die zal hoogstwaarschijnlijk niet gerealiseerd worden. Maar wat je ziet is dat de in Irak Koerdische partijen opereren die vanuit bijvoorbeeld Iran worden gesteund. In Turkije opereert een Koerdische beweging die vanuit Syrië of Irak wordt gesteund enzovoort. Dus ze opereren binnen elke bestaande staat. En ze laten zich ook door de buurlanden gebruiken. De PKK heeft dat ook laten gebeuren. Die zijn met name door Syrië heel sterk gesteund... toen de, de vorige president, Hafez al-Assad, daar nog aan de macht was. Ja, en zo, zo, zo zijn de Koerden ook lange tijd door Iran gesteund... en vervolgens weer door Saddam aangevallen. Heel be bekend, berucht, afschuwelijk was natuurlijk de aanval... van Saddam Hussein op Galapja in 1988... De, de golfoorlogen hebben op een bepaalde manier voor de Koerden weer hoop gebracht. Hè? Omdat ze de, de hele stabilisatie ja. van die regio... zou misschien kunnen betekenen dat nu hun kansen kwamen. Ja, inderdaad de vorming van zo'n onafhankelijk Koerdisch staatje... of quasi-onafhankelijk Koerdisch staatje in het noorden van Irak... wat vandaag de dag nog steeds bestaat als een autonome regio binnen Irak... met een eigen regering, een eigen parlement. Die heeft, zeker na de jaren negentig, tot een soort van nieuwe dynamiek geleid... Maar goed, tegelijkertijd in Turkije is ook met de arrestatie van PKK-leider Öcalan in 1999... een soort nieuw proces op gang gekomen, wat dan toen onmogelijk was. In de jaren 90 is in Turkije een enorme guerrillaoorlog gevoerd. Tienduizenden doden heeft die gekost. Er zijn ook duizend Koerdische dorpen door het Turkse leger verwoest. Ja, omdat alle, eigenlijk alle illusies die er waren dat het beter zou worden na die golfoorlogen... Uh, nou, die, die speelde in Turkije waar... gewoon helemaal niet mee. Geen... Nee, nee. Nee, Turkije was gewoon één staat die op zich niks met die golfoorlog te maken had. Dus was... dat gevecht ging gewoon daardoor uh, ja. in alle hevigheid? En dat, dat, die gevechten werden ook in zekere zin vergemakkelijker omdat de PKK toen een uitvalsbasis had in Noord-Irak... waar nog geen duidelijke machthebbers waren op dat moment. Mm. Maar het was een strijd die primair in Turkije op Turks grondgebied werd gevoerd. En een tijd lang leek het erop dat de PKK echt het platteland onder controle kreeg... en daar een soort van nieuwe quasi-staatsmacht ging vormen. Maar het Turkse leger heeft dat toen een tactiek van de verschoeide aarde toegepast. Dus eind jaren negentig was die guerrillabeweging al heel duidelijk verzwakt. En had niet meer de, de macht op de grond die ze begin jaren negentig hadden. En toen werd uiteraard gearresteerd En toen ontstond die hele, bijna surrealistische situatie... dat er een man in eenzame opsluiting nog steeds formeel de leider van de PKK was. En in het PKK-leiderschap werd gedaan... alsof hij een soort van noord iets vredesproces aan het voeren was met de Turkse ja. overheid. Ja, nou... Als we luisteren naar de, de verklaringen voor wat er de afgelopen dagen en afgelopen weken is gebeurd, dan horen wij Bram Vermeulen vanuit Turkije vertellen dat de afgelopen tien jaar relatief heel erg goed leken te gaan. Omdat er sprake was van een toenadering van de Turkse overheid Kijk. tegenover de Koerden. Dat er voor het eerst weer Turks, of Koerdisch gesproken mocht worden op de universiteit. Dat het alles paste in een kader van een soort appeasement van... Uh, Kijk, Turkije is ook goed omgaan met, uh, met de Koerden. En dat dat nu in één klap weggevaagd is. Uh, Daar lijkt het en helaas waarom? wel op, je aan. Uh, uh, ja. Hoe komt dat? Nou, het, het, het grote proces is natuurlijk op gang gekomen toen de, de AK-partij... van premier Erdogan aan de macht kwam in 2002. Die had niet zo'n heel strikt fel Turks-nationalisme... als de eerdere Turkse partijen die aan de macht waren geweest. En tegelijkertijd kwam ook het proces van de toenadering... tot de Europese Unie in een stroomversnelling. Dus binnen een paar jaar zijn er allerlei maatregelen doorgevoerd... die tien jaar daarvoor nog ondenkbaar waren geweest. Dus de politie is heel sterk onder centraal gezag gekomen... en aan strikte regels gebonden. En ook werd het mogelijk gemaakt om... Koerdische spreken voor zover dat tot dan toe niet de facto werd getolereerd. En er is een paar jaar geleden ook een Turkse staatszender in het Koerdisch geopend... waar de Turkse premier Erdogan ook in het Koerdisch... de mensen een gelukkig Koerdisch nieuwjaar gewenst heeft. Het waren vooral symbolische gebaren... maar ze waren als zodanig wel van extreem belang... omdat ze duidelijk maakten dat er, het werd mogelijk om nieuwe dingen te bespreken. Voor een heleboel Koerden reden om te denken, die PKK dat, dat hoeven we even niet, want zo gaat het ook goed. Uh, zo werkt het helaas gaan we ergens niet. Want heen. Het, het, het wantrouwen onder de Koerdische bevolking tegen de Turkse overheid is extreem groot. Want het is dezelfde overheid die kort daarvoor nog dorpen had laten verwoesten en mensen standrechtelijk had laten executeren. Uh -huh. En je merkt dat onder de Koerdische bevolking heel sterk het wantrouwen bestaat van ja, er zijn een paar leuke gebaren gemaakt, maar er volgt niks op. Mensen die bekendmaken dat ze Koerd zijn, worden nog steeds gediscrimineerd. Het belangrijkste geval wat heel veel kwaad bloed heeft gezet... is dat leden van het Koerdische, de Koerdische Vereniging van Federaties... een soort van meer civiele organisatie, zijn al mass gearresteerd. Zelfs op de dag van de laatste verkiezing in juni... is een van de meest prominente Koerdische parlementariërs gearresteerd. Die zit nu in de gevangenis. Er zitten 4000 Koerden in de gevangenis... op hetzelfde moment dat de premier zegt... we moeten een opening naar de Koerden toe maken. Het vertrouwen in de, Koerdische, in de Turkse regering is heel, heel klein... onder de hele Koerdische bevolking. Ja ik, ja, ik vroeg me even af hoe uh, representatief de PKK eigenlijk is. Want ik zag gisteravond, we hadden het net even over uh, Bram van Meulen... correspondent uh, van de NOS in, uh, in Turkije. En die liet een paar Koerden in Istanbul aan het woord. Die zeiden van, uh, tegen de PKK als het ware... vecht niet voor ons of namens ons en sterf niet namens ons. En die hadden dus een, zeg maar een veel gematigder ja. uh, idee over... Uh, ja, dat is natuurlijk het, het, het grote punt. De PKK wil zelf de Koerdische ontwikkelingen domineren. Maar tegelijkertijd wordt er officieel gezegd: alles wat met PKK te maken heeft, is verboden. Het is een beetje vergelijkbaar met de rol van de IRA in Noord-Ierland. Waar destijds ook allerlei andere stemmen. En die werden ook steeds sterker. Maar de IRA wilde een dominante positie bewaren. En dat is ook nu in Zuidoost-Turkije heel sterk het geval. Je merkt dat de geluiden van het Koerdische kring die iets meer afstand tot de PKK nemen, sterker worden. Maar er is nu een soort van, zeker na de aanslagen van afgelopen week... Euh, de dynamiek is steeds vanuit de Turkse officiële mainstream media... wordt altijd gezegd, elke koert moet afstand nemen van de PKK... Mm -hmm. en dan praten we met hem. Waarop er onmiddellijk gezegd wordt, ja, dat, dat willen we helemaal niet. We willen niet in zo'n zwart witstelling gedrukt worden. Het probleem is, zodra mensen weigeren afstand te nemen van de PKK... worden ze gezegd, ook, dan zijn ze dus PKK sympathisant. Dus het zijn terroristen. Ja, en, en dat zal wel weer een enorm opleiende angst zijn. Want de, de Turkse president heeft gezworen voor wraak. Ze zullen met alles ertegen tegenaan hm. gaan. De, de oorlog, de totale oorlog dreigt weer. Erdogan doet alsof ja, het die... rustig is, maar dat wordt ook enorm gewantrouwd. Het is interessant dat niet, Erdogan, pardon, dat niet Erdogan die oorlogstaal uitkraamt... maar met name de president Abdullah Gül. Erdogan die wil natuurlijk internationaal vooral het beeld projecteren... dat hij de bemiddelaar en de politicus mm -hmm. is die grote conflicten kan oplossen. En het feit dat dit conflict nu weer oplaat is... ook bijvoorbeeld naar de Arabische wereld toe... voor Erdogan niet bepaald plezier. Turkije is in de Arabische lente als het model... voor de Arabische wereld gepresenteerd. Maar nu zie je dat er ook in Turkije zelf een groot gewapend conflict is... wat tot dusver niet is opgelost... Dus Erdogan die, die leidt je duidelijk politieke schade door. Maar tegelijkertijd weet eigenlijk iedereen wel dat een militaire oplossing onmogelijk is. Maar wat moet er dan gebeuren? Wat, moet, wat moeten de koerden doen? Ze, want de, de weg van de PKK lijkt ook een heilose. Dus hoe moet het opgelost? Nou ja, de Turkse staat zegt natuurlijk we gaan niet met de PKK onderhandelen. Maar in de werkelijkheid is dat wel degelijk gebeurd. Er zijn de afgelopen jaren geheime onderhandelingen... tussen de overheid en de PKK geweest... om te zoeken naar een civiele oplossing. Hoe is die PKK nog heel even, even kort? Want je zei net, toen met de arrestatie van Ötjalan... die in eenzame opsluiting zit... en waar iedereen eigenlijk wilde dat hij dood zou gaan... was die PKK een beetje uitgerangeerd. Toch zijn ze in staat om dus op, op grote schaal... nu op verschillende plekken tegelijkertijd aanslagen te plegen. Ja, nou die, die militaire kracht van de PKK moet niet overdreven worden. Het zijn nu, er wordt nu gemiddeld één aanslag per maand of per twee maanden gepleegd... en vooral langs de grens met Irak, dat is niks vergeleken met wat ze in de vroege jaren negentig konden doen. Toen hadden ze echt hele grote delen van het Koerdische platteland... of de, de berggebieden onder hun gezag gebracht. En toch gaan er 10.000 Turkse militairen nu eh, noord irak in om ze te bevechten. Dat is omdat dat gebied bijna niet te... Ja, het, het is heel verlaten, ontoegankelijk berggebied. En zodra het leger er aankomt, zullen de PKK-troepen zich wat verder terugtrekken... En situaties zoals in Afghanistan? Een... Enigszins vergelijkbaar, ja, maar het, het is uitgesloten... Dat, maar, dat nu, zoals men beweert, die Koerden een uh, genadeklap zullen krijgen. Maar ook, ook, ook u verwacht weer op grote schaal uh, enorme gevechten? Nee, want ik denk niet dat de, de PKK zulke grote aantallen guerrilla's hebben. Het, het, het zijn een soort van, ook hier, symbolische gebaren... eerder dan de eerste aanzet tot het opnieuw onder Koerdisch gezag brengen... van een berggebied in... Binnen de staat Turkije zoals hij nou is. Dus tot slot, wat verwacht u dan dat de volgende zet zal zijn van premier Erdogan? Uh, ik hoop dat hij weer de toon van gematigdheid zal gaan uh, aanslaan. Maar op dit moment is de roep in Turkije ook onder de bevolking om wraak... en om vooral geen concessies Pittig. aan de terroristische Koerden te doen heel sterk. Dat zou je ook echt... tegen de president moeten zeggen dat hij zich een beetje... Nou, ja, we zijn echt gewoon 10, 15 jaar terug in de tijd geplaatst lijkt het wel. En dat is uh, geen goede ontwikkeling voor Turkije niet en voor de Koerden niet. We zullen het allemaal helaas de komende tijd uh, gaan volgen. Michiel Lezenberg, heel hartelijk dank voor dank de toelichting. Dan is het nu de hoogste tijd voor Philip Frerix, die vandaag voor onze column gaat deze heer. Ja, wat mij betreft gaan we naar een ander deel van de Middellandse Zee... want in het najaar van 1966 heb ik per Deux Chevaux een rondje Middellandse Zee gemaakt. Enfin, een half rondje. Heen via Spanje naar Marokko, van west naar oost door Algerije... terug vanuit Tunis per boot naar Marseille. Frankrijk's voormalige achtertuin. Mijn vriendin en ik hadden in de maanden daarvoor genoeg geld verdiend om een tweedehands eend te kopen en er ook nog zes weken op uit te trekken. Met een minimaal budget, dat wel. De achterbank van de eend hadden we thuis gelaten, zo konden we met een eenpits butagaststelletje op de vaak al koude avonden koken en eten achter in de auto. Ik geef toe, het was behelpen. Het werd een beetje onze bildungsreizen, de ontdekking van een andere wereld. Via N-wegen, want autorouten of autopista's waren er nog niet. Frankrijk werd in die jaren streng maar rechtvaardig opgestoten in de vaart der volkeren door generaal Charles de Gaulle, die door mijn aanstaande schoonvader consequent met een mengeling van bewondering en ironie als Le Grand Charles werd aangeduid. Het was midden in de zogeheten Trante Glorieuse... de drie decennia van naoorlogse welvaart. We konden best een tijdje weg. Werkloosheid was voortaan een fenomeen van voor de oorlog. In Spanje zou dictator Franco het nog bijna tien jaar uithouden. En je kon er in familiepensions logeren voor een paar stuivers. Als je laat thuis kwam, moest je naar een man... die de sleutels had van alle huisdeuren in de desbetreffende straat. Met onze lieve heer zag ook Franco alles. Marokko was sinds tien jaar onafhankelijk. Koning Hassan II had zich nog niet ontpopt als heerser met een ijzeren vuist. De oproep tot het gebed klonk als oriëntaalse muziek zo romantisch. Geen moment bedacht dat hij ooit als bedreigend zou kunnen worden ervaren. Tanger... Het dook op uit de ochtendnevel als een witte vlek tegen blauwe bergen. Een stad als een mythe, ook al had ik toen nog nooit van Paul Bowles gehoord. Marrakesh, nauwelijks toeristen. De vertellers op het beroemde Jemma plein waren er voor de plaatselijke bevolking de slangenbezweerders voor ons. Algerije was sinds vier jaar onafhankelijk na een bloedige oorlog tegen Frankrijk. Het was er politiek en economisch een zootje. Bijna niets werkte wat geïllustreerd werd door verstopte toiletten... en weigerende douches in de hotelletjes die we af en toe namen. Ben Bella, van verzetsheld tot president, was het jaar daarvoor afgezet. Maar Algiers was nog altijd Algée la Blanche. Volgens de kenners de mooiste Franse stad aan de Mediterranee. Mooier dan Nice, mooier dan Marseille. Algiers als verloren paradijs. Met aanweerszijde fonteinen van zoutwater reden we Tunesië binnen. Vanaf de grens liep de weg door de Chot-el-Djerit... een zoutmeer dat tot de wonderlijke schoonheden van het land behoort. Habib Bourguiba had er als verlicht despoot... de vrouwen van hun hoofddoek, dat verfoeilijke vod, zei hij, verlost... Iets dat nog altijd ter discussie staat... zoals ook gebleken is tijdens de campagne voor de verkiezingen van vandaag. Ik herinner me landen die jong waren en iets wilden. Erkenning, waardigheid. Ze wilden vooral vooruit. Je was welkom. Ik heb me er toen nooit onveilig gevoeld. Dat kwam pas later, toen vooruit alleen voor de machthebbers bleek te gelden. Al jaren droom ik ervan om de tocht nog een keer over te doen. Met een betere auto, dat wel, en kamperen hoeft ook niet zo. Misschien in de lente. Die kan zo mooi zijn in die Arabische landen. Maar helaas, de grens tussen Marokko en Algerije zit al jaren potdicht. Nog altijd dezelfde grensconflicten. Op je eentje rondtrekken in Algerije is ook niet echt aan te raden. Kennelijk moet de Arabische lente eerst nog zomer worden. Ja. Vierig, veel, veel, uh, bedankt. Reizen zal nooit meer zo worden. Wat zeg je? Reizen zal nooit meer zo worden. Nee, wat dat betreft. Afha. De jaren tachtig. Daar gaan we het over hebben. Dat waren de jaren van Solidarność in Polen. Van Gorbachev, van de Valklandoorlog. Van de decembermoorden van Daisy Bauterse, Van zure regen. Daar horen we echt nooit meer wat van, zure regen. Uh, Live Aid, Chernobyl. Johnny Rotten van de Sex Pistols. En van Thatcher. En in ons land waren het de jaren van Piet Kleine tegen Eric Haydn, van toerwinnaar en wereldkampioen Joop Soetemelk... van Gullet en van Basten, van Doe van de kabinetten Lubbers... van Massale Jeugdwerkloosheid en van No Future. Ja, en over die... Vermakelijke, maar toch ook wel donkere jaren tachtig... kwam deze week een boek uit. Of nee, dat ligt vanaf morgen in de winkel, ik moet het goed zeggen. Uh, een boek over de jaren tachtig, getiteld Ethisch Dilemma. Geschreven door historicus... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Jouke Terpijn. Jouke zit hier aan tafel. Welkom, Jouke, geboortejaar. Jouke Terpijn lees ik acht, op het achtervlap van het boek in 1976. Snel de rekensommetje leert dat jij in 1980 vier jaar bent... en 1989 14. Uh, het, het is jouw jeugd. Ja, maar... Je, je jonge jeugd, dat, zeg maar. Dat, dat, dat klopt. Dit boek gaat niet echt over mijn jeugd, zou ik zo willen zeggen. Hoor. Ik bedoel, weet je, je kan me ook niet verantwoordelijk houden voor alles wat in de jaren tachtig gebeurd is. Ik was nog maar een kind en ik heb het allemaal voorbij zien trekken. En ik snapte niet precies wat er, wat er aan de hand was. Um, maar nu leven we ongeveer 30 jaar verder en uh, dacht ik van... oké. Okay, nu ga ik dus bekijken wat ik, wat, wat, wat, wat ik toen heb meegemaakt. Wat ik toen heb meegemaakt, maar wat er vooral in Nederland is ja. gebeurd... en uh, wat men toen in ja. Nederland allemaal ja. meemaakte. Hoezo het dilemma van de jaren tachtig? Het dilemma van de jaren tachtig, het ethisch dilemma noem ik het. Nou, ethisch als zijnde de jaren tachtig, maar ethisch ook als zijnde ethiek. Het is een, een, een vraag die erover gaat. Wat is goed politiek gedrag in Nederland? Nederland eigenlijk. En toen ik een beetje aan het kijken was naar wat de jaren 80 nou precies hebben betekend in Nederland, viel het me heel erg op dat als je naar de jaren 70 kijkt, hè, die, die periode hebben een mm -hmm. reputatie dat politiek over alles ging, dat iedereen daaraan meedeed, dat het over solidariteit inderdaad ging, dat hoorden we net ook al eventjes, dat, um, dat, dat, dat, dat nou echt, uh, politiek ook alles kon doen eigenlijk, en alles kon veranderen, en alles kon maken. Ja, de illusie dat de wereld volledig maakbaar en veranderbaar Jij was. Jij noemt het een en, illusie. Hè? En, en, en in de jaren 80 ontdekte we, dat dat misschien wel niet helemaal was. Misschien, misschien ontdekten we dat op een bepaalde manier wel. In ieder geval is het zo dat de jaren negentig... ook een hele sterke historische reputatie hebben. En in ieder geval is het een periode waarin het gaat over de zakelijkheid. Een periode waarin politieke partijen allemaal heel erg op elkaar lijken. Eigenlijk amper verschillen er zijn. En de onderhandelingen over heel erg fijn gaan. Maar we weten niet, we wisten niet tot nu, tot dit, dit boek er is... Hoe dat nou zou komen. Dus is. Dus de jaren tachtig zit tussen het idealisme van de jaren zeventig... Ja. en de zakelijkheid van de jaren negentig ingestopt. En in die tijd ben jij opgegroeid. En dat is het dilemma? Ja. Dat is dus dat het dilemma het. Ja. Van, van, van, van ga ja. je voor dat ideaal? Ga je voor dat geloof in dat je alles kan veranderen? Of doe je dat niet ja. meer? En ga, je ga je hangen aan de jaren zeventig of aan de jaren negentig... Ja. als kind uit de jaren tachtig? Ja. Overigens jouw keuze? Uh, uh, wat mijn keuze op dat moment was. Uh, nee, nu, nu op dit moment. Onder... Oh, ja, nee. of, of, of. ben ja. je een idealist uh, of een zakenjongen geworden? ik ben, ik ben, ik ben een uh, uh, idealistisch man toch wel van een pragmatische soort, ja, Je bent gewoon, in, in, in onze correspondentie hoorde ik van jou dat je tijdens de Occupy, uh, Occupy uh, demonstratie, Occupy, Occupy sorry, ja, ja. dank u, uh, van de fiets gereden bent. Uh, ja, dat was behoorlijk heftig, inderdaad. Uh, de Occupy-beweging, dat wilde ik ook gewoon eventjes gewoon, uh, yeah, live zien, eigenlijk. ook omdat dat een interessante club is, omdat je ook okay. denkt, allerlei analogieën zou je kunnen maken naar de jaren tachtig. Dat doet die club trouwens zelf ook, hè. die zeiden van, mm -hmm. in de jaren tachtig stonden we hier met honderdduizenden mensen. En toen en kwamen met z'n vijfhonderden. Precies. Ja. En, en, en nu 500, dus het is allemaal veel minder. En die analogieën die kloppen ook allemaal niet. Want ze zeiden toch van, ja, die kruisraketten die kwamen niet dankzij ons in onze demonstraties. Maar die kruisraketten die kwamen er inderdaad niet. Maar dat kwam niet door die demonstranten. Kom op. Ik wilde dat zien, wat daar gebeurde. En ja. uh, dat, was, dat was een bijzonder gebeuren. En, uh, uh, maar het was wel heel s ochtends vroeg. Dus al die hippies en die krusties, die lagen allemaal nog te slapen. En ik, uh, ik ga weer weg. En op dat moment uh, word ik aangereden. Nou, in de jaren 80 zou dat direct tot volksopstanden uh, hebben geleid. En dergelijke. En woede. En, uh, uh, uh, dat, dat de situatie de hand zou lopen. Wat gebeurt er in 2011? Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ja, goed. Gelukkig heb ik niks hoor. Dus, uh, nee, je ziet er nog patent uit. We gaan meteen luisteren naar de jaren 80. Kom op. Eerste fragment. Ik woon in een kraakwand. Omdat uh, dat voor mij um, een subcultuur uh, binnen de, de maatschappij is. Uh, waar ik me heel erg in thuis voel. Waar mensen zitten die dingen uh, bekijken. vanuit een standpunt waar ik me vaak in kan vinden. Mensen die, uh, op hun eigen wijze proberen hun eigen leven in, in te richten. En zich niet laten leiden door uh, boodschappen van de reclame. Boodschappen van de regering. Uh, die alleen proberen vanuit wat ze zelf vinden, te leven. Eén vraag is zijn. Zojuist... Zojuist... heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Ja, dit, dit, dit is een, een korte vogelvlucht in de jaren tachtig. De krakenrellen, de kroning, geen, geen woning, geen kroning uh, toestand in Amsterdam natuurlijk. Dit, zijn, dit is hoe we denken ook aan de jaren tachtig. Ja, dit is in ieder geval het begin van de jaren tachtig. Die geen woning, geen koningrellen, die waren ook uh, in 1980 al. een begin van de lente. Een situatie in Amsterdam waarbij uh, ook, uh, de bestuur, het bestuur van de stad ook redelijk chaotisch was eigenlijk. En dat je ziet dat je eerst de rellen in de Vondelstraat had en daarna kwam dit. En toen liep het allemaal gigantisch uit de hand. En die rellen van, van de Koningsrellen zijn heel erg geclaimd, als het ware door de, de krakers en de, de autonomen. Uh, die zeggen van dat is, dat is eigenlijk onze uh, revolutie. Tegelijkertijd zie je ook dat dat een beetje het einde was... van, van, uh, van uh, het moment dat uh, mensen die krakers ook leuk vonden. Want ze dachten van ja, oké, okay, de krakers die, die waren allemaal hartstikke oké. Okay. Maar toen uh, dat geweld allemaal losbarsten... vonden dat mensen dat allemaal, allemaal vreselijk... Um, die krakers, die, die, die hebben dat heel erg geclaimd en, en, en dat geweld ook geclaimd en ik denk eigenlijk dat het gewoon veel breder was dan dat, dat er uh, bijvoorbeeld ook een heleboel gewoon jongeren op dat moment in de stad waren, die ook allemaal op zoek waren naar avontuur, en we, we hebben de hele tijd geprobeerd om, zou ik maar zeggen, daar een hele, hele politieke geschiedenis van te maken, van die subculturen inderdaad, en die jongen die zei ook van, ik, uh, ik hoor bij een subcultuur, ik hoor bij, niks, ja. ik hoor bij niks, ik hoor bij een subcultuur, dat is, dat ja. is al heel ja. paradoxaal ja. op een bepaalde ja. manier, ja. ja, zeker en, en, en daar, daar hebben we uh, heel veel van geprobeerd te maken, dus en ik heb heel veel geschiedenisboeken geschreven, ook wel over, over deze, deze clubs. Uh, maar daarbij wordt nooit gekeken eigenlijk naar het belang van avontuur. Uh, het belang van jonge mensen om in een periode... waarin er eigenlijk ja, niet zo heel veel te doen was... en best wel veel ellende en jeugdwerkeloosheid inderdaad was... om ook uh, avontuur op te zoeken en ook spannende dingen dus mee was te maken. Het dat een soort heimwee naar de, de decennia daarvoor. Toen er wel van alles gebeurde en dat er wel ergens uh, voor ja, gevochten Ja, heimwee, de, de, de, de mensen in de jaren 80... Dat ook de jonge raken. mensen en ook de iets oudere mensen... waren in ieder geval allemaal heel erg historisch bewust. Ze, ze hadden van het gevoel dat er ook veel aan het veranderen was en aan het transformeren was. En dan zie je wel heimwee bij mensen van bepaalde leeftijd die inderdaad de jaren 60 hebben meegemaakt en die een gevoel hadden dat het allemaal mislukt was, ook de jaren ja, 60. Weet je, we gaan naar nog zo'n moment oh, waaruit waar blijkt dat, ze, dat, in de jaren, dat ze er ooit gedemonstreerd is in Nederland, was dat in de jaren 80. En niet altijd even beleefd en netjes. Kom maar. Werken aan een waardige vrede. Daarom toen die kwetsbare opstelling een mededeling aan de bondgenoten, andermaal anderhalf jaar geduld te hebben. Dan wordt het mei 1985. Wij vieren in Nederland 40 jaar bevrijding. Onze gedachten gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog waarin vele Russen en vele Nederlanders en zoveel anderen hun leven verloren in de strijd tegen Hitler en zijn trouwens. Zou u nog even willen luisteren? Ja, dat hoort dus ook bij de jaren tachtig, mm -hmm. kennelijk. Dat je als persoon in het openbaar, als gezaghebbende persoon, steeds demonstranten moet toeroepen. Want de Juliana moest dat en nu moest dus ook Rennie Strikwida dat doen op het zogenaamde bijeenkomst he, van het, de aanbieding van, het, van de. Hoeveel handtekeningen? Ik geloof, miljoenen handtekeningen tegen de plaatsing van de kruisraketten in 1985, dit was het zogenaamde volkspeditionement... en we hoorden Ruud Lubbers eigenlijk hele redelijke dingen zeggen. Die kruisraketten zijn overigens in Nederland niet geplaatst... voor alle internationale ontwikkelingen, maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat even om die demonstraties. Uh, dit is dus ook de jaren tachtig de voeten uit. Dit zijn jouw avontuurlijke jongeren. Uh, nou, dit zijn ook wel wat, wat oudere mensen natuurlijk. Want miljoenen uh, mensen hebben dat getekend. Volgens mij ben ik ook een van die mensen geweest uh, op dat moment. Dus, toen was uh, to je was dus, wel even heel kijken, in negen jaar. Ja. Maar mijn ouders ook, en die waren toen al wel wat ouder. Uh, nee, maar je ziet hier heel duidelijk uh, die botsing waar ik het over had. Aan de ene kant dus uh, de massa die gewoon echt denkt van... nee, wij kunnen met z'n allen als Nederlanders uh, voorkomen dat die, die raketten te komen. Wij willen dit allemaal, dus dan is het ook mogelijk. Um, en aan de andere kant zie je, zie, je, zie je de man die dat allemaal aanhoort en die daar aandachtig naar luistert en die daar ook op probeert te reageren, behalve dan dat het hem niet uh, mogelijk wordt gemaakt, Ruud Lubbers. En, en, en Lubbers is iemand die, die, die, die komt niet meer met de grote oplossing, die komt niet meer met het punt waar we allemaal naartoe moeten gaan, die gaat eigenlijk mm, in zekere zin ook mee met het probleem. Die zegt, ja, het is een probleem. En we moeten Erg, het oplossen. Hè? We moeten het oplossen, inderdaad. En maar hoe het dan moet worden opgelost? Nou, dan zal hij tien verschillende oplossingen schetsen. En die zijn al allemaal slecht. En dan de elfde die schetst hij die dan. Dus dat is dan, dus, dus zeker. Verstandelijk... Is dat het begin van polderen dan? Uh, het begin van polderen was op het moment... dat de eerste polders werden gemaakt in ieder ja, geval. Dus, maar, ja, maar, een uh, maar een verstandig pragmatisme... Uh, ja, het wordt in er plaats wel... van overspannen idealisme. Uh, uh, ja, het is ja. een zeer pragmatische houding in deze. En, en, en ook dat de politiek zelf zegt... van wij kunnen dit niet uh, allemaal oplossen. En dat is natuurlijk een cruciaal moment. Hè, bij het akkoord van Wassenaar... als je het hebt over die, uh, die, die poldergeschiedenis... dat is natuurlijk een heel belangrijk moment. Op het moment dat de crisis zorg, uh, zogenaamd wordt opgelost... wordt. te zeggen minder loon, maar meer werk. En dat wordt uitgereld als, als het ware. Dat is ook een hele pragmatische oplossing eigenlijk voor dat, voor dat grote probleem. En je ziet eigenlijk dat, dat, dat Lubbers iemand is die, die, die niet echt die grote maatschappijvisie heeft, maar die wel gewoon heel goed kan vergaderen. De situatie is ook heel goed naar zijn hand kan zetten. En uh, die daar ook maar mooi staat. en Die ook maar gewoon die massa trotseert. Dat is toch wel heel bijzonder. Op het moment dat, dat ik denk dat als Mark Rutte voor zo'n woedende massa gaat staan, en, uh, nou ja, die gaat gewoon weer weg. Die denkt van ja. Doe ook normaal. Doe ja, ook, ja. no do do do lekker maar, zelf normaal. Goed, ja. we, we moeten dit even vasthouden. De politiek, ja. en dat is bijzonder, zegt voor het eerst hardop: Wij kunnen het niet allemaal oplossen. Althans, niet helemaal. We moeten het stap voor stap de problemen zien te verhelpen. Dat is een belangrijk moment. Ja. En toch gaan we daar even van weg, want we hebben nog één fragment staan wat we echt even moeten, moeten, moeten horen. Dat is weer zo'n moment dat er en gedemonstreerd wordt voor en tegen. En het, het is belangrijk als je dit fragment hoort... dat je vooral even op het laatste deel... Het zijn drie verschillende kleine fragmenten, let. Want <gif> daar hoor je namelijk dat er in, in diezelfde jaren 80... ook mensen niet al, alleen ergens tegen... maar ook heel, ergens, heel erg voor konden zijn. Zelfs aangedaan van worden. Ik kom uit Holland. Holland, Holland. Ja, spreekt Holland. u een beetje Nederlands al? Een beetje. Ja? Heeft u speciaal Holland. geleerd? Speciaal geleerd. <laughs> Wat is de boodschap die u uh, het Hollandse volk uh, brengt, uh, heiligheid? Ah, evangelie. Hm? Evangelie. Dag hey. Kijk even. 85, alweer het midden dus van het decennium. De paus in Nederland door Willy brod Frekwijn enigszins oneerbiedig uh, bejegend, zullen we maar zeggen. Uh, Hadi van Megen en, uh, en Henk Spaan met Pope Jopie. En dan tot slot nog een vrouwelijke fan van de paus in Amersfoort. Dit zijn ook de jaren 80. Um, dat antipapisme, daar gaan we het dan verder maar niet over hebben. Um, Waarom niet? Nou, nou, is bijzonder, nou goed, dan toch nog maar even, want ik had hier de vraag staan, maar ik denk ik doe hem weg. Uh, het lijkt wel of de 16e eeuw weer opnieuw uh, is losgebarsten ja. in Nederland. Nou, dan doe maar toch maar even. Dat antipapisme, paste dat ook in de jaren 80 van... dit symbool van achterlijkheid, dat accepteerden wij in het moderne Nederland niet? Uh, het gevoel leefde natuurlijk heel erg dat, dat, dat Nederlanders zeer modern waren. En je kan het ook zien als een uh, de ontwikkeling van de secularisering... is hier inderdaad heel erg belangrijk bij. Maar aan de andere kant, je ziet wel die mevrouw aan het einde van het fragment... die echt in vervoering zegt, dag paus, dag paus, die droomt daar helemaal nog bij weg. Uh, uh, dit is geen 17e eeuwse toestand, denk ik. Die we hier meemaken. Ik denk dat dit, dit, uh, deze gebeurtenis dat je dat echt alleen maar kan verklaren door ook rekening te houden met televisiegeschiedenis. En uh, dat zie je bij Henk Spaan en Harry Vermegen. Hè? Dus dat je zou dat protest kunnen noemen tegen uh, de paus, Maar eigenlijk is het veel meer entertainment... en leuk met z'n allen een beetje zingen over die Malle paus en daar een typetje van maken. Als het ware. En um, Dus die televisie die is daar cruciaal eigenlijk bij in hoe, hoe er wordt, wordt omgegaan met zo'n zo figuur als, als, als, als de paus. Uh, uh, je ziet ook aan de ene kant, en dat vind ik ook wel heel erg mooi, uh, die mevrouw die zo'n vervoering is. Er spreekt ook nog een soort van, van betrokkenheid uit bij die, bij, bij die persoon. En dat is ook wel groter en algemener dan dat eigenlijk. Je hebt een beetje... Een gevoel van engagement. Ja, want we kijken natuurlijk altijd naar de, met de blik ja. naar dit soort tijden... van de mensen die hard op de trommel sloegen. En zeg maar de, de, de stille, hoe noem je het, de zwijgende meerderheid enzovoort. Dat weten we eigenlijk niet. Dat is best wel lastig inderdaad ja. om die zwijgende meerderheid te pakken te krijgen. Ja. En het fijne is wel van de jaren tachtig... dat die zwijgende meerderheid vaak wordt geïnterviewd op televisie. Dankzij mensen als Willy Borff-GK ook inderdaad. Ja, Nu zei je net, voor, voordat we het over de paus hadden... Uh, het interessante aan de jaren tachtig is dat de politiek... voor het eerst een soort, soort uh, wende maakt, een soort verandering doormaakt. Namelijk niet meer zegt, we kunnen alles oplossen. <tus> maar zegt, je kunt niet alles van ons verwachten. En de jaren tachtig staan ook bekend, dat wordt althans gezegd... hier is de vervreemding tussen burger en politiek. Dat komt allemaal hier vandaan, mm -hmm. zit daar wat in. Mm -hmm. Is dit het begin van die zogenoemde... ...tweedeling tussen burger en politiek die, die, waar, waar iets helemaal fout is gaan... ...waar we nu nog mee zitten? Ik denk dat het, uh, dat het uh, wel in de jaren tachtig gebeurde voor een groot deel. Dat, dat, dat je dat niet los kan zien. In ieder geval. Wat ik nu heel erg merk is dat, dat mensen de neiging hebben... ...om direct de schuld te geven aan de jaren negentig ...aan de paarse kabinetten, aan die elitaire mensen die daar in de politiek zaten. Maar in de jaren negentig kan je niet begrijpen zonder die ontwikkeling... ...die daarvoor is in de jaren tachtig. En dat, dat, uh, dat is wel voor een belangrijk deel daar gebeurd. Aan de andere kant vervreemding tussen politiek en burger. Je hebt altijd een beetje een vreemde relatie. We hebben ook misschien nog een beetje gedaan... alsof het in de jaren 60 en in de jaren 70 allemaal één was. Dat maar was is... de grote vergissing eigenlijk dus. Nou, dat weet ik, ja, en, en, en dat is misschien ook, ook eerder nemen. een uitzondering geweest ja. in de ja. geschiedenis dan... Uh dat het nu zo raar is dat er vervreemding is. Ja, Alsof de politiek ja. en de burger... daarvoor de oorlog zo dicht bij elkaar stonden. Een uitzondering misschien wel, maar... Uh, wel, toch gebeurt het natuurlijk wel vaker... Dat op het moment dat de boel echt heel erg wordt opgeschud... als het ware. En dat is toch wel wat er in de jaren 60... en de jaren 70 mm -hmm. gebeurde. Maar dat is ook iets bijvoorbeeld wat in de jaren 80 van de 19e eeuw gebeurde. Dat is ook een ja. periode waarin er heel veel veranderen... en het groter werd. Oh, oh. Maar het is, het is, het, ik zou het geen uitzondering willen noemen... want het is al vaker zo dat politiek en burger... dat dat weer opnieuw gedefinieerd wordt. Als je dan de jaren 80... Moet, moet definiëren. In die, intussen die twee polen die je mm -hmm. noemde. Zakelijkheid, idealisme. Idealisme van de jaren 70, de zakelijkheid van de jaren 90. We noemden het ook het ik-tijdperk. Dat zijn we bijna allemaal vergeten, maar mm -hmm. het is een term die toen ook bedacht is. Waar, waar is uiteindelijk die jaren, zijn de jaren uit 80 uiteindelijk naartoe gegaan? Is dat inderdaad de jaren van... Nieuwe zakelijkheid, individualisering. Is het, is of is dat idealisme helemaal verdwenen, slapen totdat het nu net weer terug is? Nee, dat idealisme is zeker niet verdwenen. Hè? Dat idealisme is alleen niet meer overal aanwezig en, en, en, en, en aan iedereen vastgeklonken, dat engagement. Nee, dat is veel meer een individuele beleving geworden. En de mensen die de jaren tachtig overleefd hebben, dus om te zeggen, de jonge mensen die in de jaren negentig uh, uh, weer uh, nou ja, rijk konden worden, zou ik maar zeggen, die, die, uh, die hebben zeker nog wel idealen, maar op een individueel... De schaal en, en ik vond het ook heel mooi wat Michiel net zei over, over die, die club die in de jaren negentig nog bestond, uh, de Koerdische Solidariteitsclub. De Koerde, inderdaad. Ja, nou ja, weet het. En die zijn van dat bestaat nu niet meer. Nou, dat kon in de jaren negentig inderdaad nog wel bestaan op een individueel niveau. Een soort van, uh, van ja, weet het, dat werd ook wel. Uh, ik noem dat in het boek uh, Chardonnay-engagement. Uh, zo je, je drinkt je wijntje en ondertussen uh, voel je nog wel dat er problemen zijn in de wereld. en Je koopt fair trade producten om dat een beetje te coveren, allemaal. Maar ondertussen zijn er ook heel veel mensen die wel buiten de boot zijn gevallen in de jaren 80... die gewoon eigenlijk uh, aan de kant zijn gezet. Omdat dat de politiek de problemen niet meer kon ja. oplossen. Nou, dan zet je ze bij het grof En dat is nu een groot probleem, want daar wordt nu heel erg van gemoord. Weet je wat we doen? We gaan afsluiten met een laatste fragment... waaruit blijkt dat die jaren 80 niet alleen een ik... maar ook een wij-tijd pijnlijk waren. Bij de en uh, storen. Fantastische sfeer hier. Al die, mensen die, al die mensen die uit die ramen staan. Die prachtige grachten, die grachten huizen. Meneer Meneer Michels? hoe is het? Hoe is het? Ja, lekker rustig, lekker rustig. Ja, ja, dat kennen wij niet meer aan. U, u zei gisteren, U zei gisteren. Voetbal, voetbal, is een leuk spelletje, maar dit overtreft alles. Dit ja. alles. Binnenkort gaan we het weer Ik meemaken. Hoop het beeld heeft Hopelijk. Bandboot. Ik hoop ja, het ook. Ja, dat ja. hopen we dan ja. maar. Jouke, hier laten we het bij. Het is een mooi boek. Het moet absoluut gelezen worden. Oh, voor degene die het nog niet wist, europa, uh, ne uh, nederland europa kampioen Europees kampioen voetbal. Hè? De grachten waren dit. Ja. En het boek hmm. gaat over de jaren tachtig. Het ethisch dilemma van Jouke Terpijn. En wij zijn er weer na 11 uur met Moes Papam. De nieuwe film met de geschiedenis van de Nederlandse infanteristen die het naar het motto hebben, ik wijk voor niets. Alleen dat al is spannend om te horen hoe dat kan. En uh, met het spoor terug over een ddr hartloopster die gedwongen werd doping te gebruiken. Tot zo dadelijk, na het nieuws.